5 uur. Dit is even de jong met het NOS-journaalse president Trump. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn honderdduizenden betogers. Ook in Den Haag en Amsterdam waren demonstraties. In Amsterdam liepen zo'n 3000 demonstranten mee in de zogenoemde Women's March. Van wie een derde overigens man was. De bij elkaar meer dan 400 anti-Trump betogingen zijn mede georganiseerd door Amnesty International. De gloednieuwe A2-tunnel in Maastricht blijft de komende uren afgesloten in zuidelijke richting. Vanochtend was er een storing en toen hij was verholpen reed er een auto tegen de slagboom. De tunnel gaat pas open als die slagboom is gerepareerd. Het is nog niet duidelijk hoe lang de werkzaamheden duren. De tunnel in de A2 onder Maastricht werd op 16 december geopend. In de noordelijke richting zijn er overigens geen problemen. De plannen van de KNVB om het jeugdvoetbal te vernieuwen gaan definitief door. Amateurclubs hebben daar vanochtend over gestemd. Kinderen van 7 tot 12 jaar spelen vanaf volgend seizoen op kleinere veldjes en in kleinere teams. Volgens de voetbalbond maakt dat het voetballen leuker omdat kinderen vaker aan de bal komen. De twee jongste groepen spelen zonder keeper en met de kleinste doeltjes. Een ingooien wordt in dribbelen en scheidsrechters worden spelbegeleiders die het spel voor kinderen in goede banen leiden. Het nieuwe vliegveld van Berlijn gaat op zijn vroegst pas volgend jaar open. Vliegveld Brandenburg zou eigenlijk in 2010 al open gaan, maar dat ging toen niet door omdat de brandveiligheidssystemen niet goed werkten. Sindsdien is de opening meerdere keren uitgesteld. Vliegveld Brandenburg moest in de plaats komen van de vliegvelden Tempelhof, Tegel en Schöneveld in de omgeving van Berlijn.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 Sweet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 of the pain. Special cries along 'cause I'm leaving tonight when to Suicide. 10 www.zfmzandvoort.nl Like you do, you do. is perfectly simple the meaning is clear don't ever stray too far and don't disappear no don't Exactly what Y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa', vente pa'. Dag nog steeds. Uh, hier is uh, ondergetegende Fred Rij hier bij ZFM Entertainment for You. Dat allemaal op die En uh, ja, we gaan zo dadelijk uh, uh, ja, van start met, uh, met de gast die we vandaag zouden... Ja, he, nee, die, hebben, die we hebben eigenlijk. <laughs> uh, we gaan even een plaatje draaien van Wesley Klein. En Waarom dans je niet met mij? Waarom dans je niet met mij? Met mij, met mij. Wat verlegen, heel misschien. Laat je nu eens gaan. Ik weet dat je graag wil, dat kan ik zien. Zo mooie toch verlegen. Hou me vast en boeien je vrij. Met je lichaam dicht bij mij. Kom dansen, nee, niemand houdt je tegen. En natuurlijk, uh, ja. The Entertainment for You, zaterdag, gast. Ja, nou ja, ik zou zeggen, stel jij even voor. Uh. Goedenavond, Ste mijn naam is uh, Stef Horan. Ja. Ik zing zo'n uh, acht jaar, waarvan de laatste twee jaar uh, echt serieus en uh, laatste, uh, eind 2016 uitgekomen met een uh, eerste single. Oké, okay, dan gaan we zo over verder praten. Leuk. We draaien eerst nog even een plaatje van drie keer zoeken. We gaan zo uh, in ieder geval naar het uh, nieuws toe. Ik weet niet of je nog uh, een optreden hebt vandaag. Om half tien, dus uh, we oh, hebben de okay. tijd. Oké, okay. dan gaan we eerst nog even een plaatje doen. Ik was... Ja.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 Is dat ineens voorbij Oh, je vult mijn hart, mijn liefde, ik ben zo blij Dat ik iemand heb gevonden zoals jij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 Meest verliefd, oh wat voelt het ver? Oh je vult mijn hart mijn liefde, ik ben zo blij dat ik iemand heb gevonden, zoals jij. is Hoekstra en uh, ja, ineens verliefd. En we gaan verder met Henk uh, Dissel. En we gaan langzaam naar het nieuws, van zes uur. En dan gaan we dadelijk met uh, Stef gaan verder. En hij bedoelt bijna. Het wordt later en later, de nacht die ontwaart. Zie ik jou na staren, herken ik je vraag. Oh, ik laat me verleiden, rond deze tijd denk ik niet te veel na. En je lijf raakt het mijnen, terwijl je je hand langs mijn benen laat gaan. En ik hoor nog net wat je zegt, je wilde wel blijven, maar toch moest je weer.